Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België zijn de vakbonden begonnen met een estafette-staking. Vakbondsleden in verschillende sectoren leggen in vier provincies het werk neer. Komende twee maandagen gebeurt dat in de andere provincies. En op 15 december is er een landelijke stakingsdag. De bonden protesteren tegen de bezuinigingen van de nieuwe regering. Premier Michel wil 18 miljard euro besparen... door onder meer de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar en kinderopvang en onderwijs duurder te maken. Door de staking liggen veel bedrijven stil... zijn overheidsinstellingen dicht en rijden er nauwelijks treinen.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 Willem Jets wordt de eerste componist des vaderlands. De auteursrechtenorganisatie Buma wil zo... de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek promoten. De jury, onder leiding van oud-minister Zorgdrager... prijst Jets om zijn veelzijdigheid en bedrevenheid in het lesgeven. De componist des vaderlands gaat onder meer aan de slag... als gastprogrammeur bij het grachtenfestival. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen... later vanuit het westen geregeld zon. Het wordt een graad of tien... Dit was het. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en het knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. En van Utrecht naar Den Bosch staat ook 4 kilometer. Tussen Zalbommel en Kerkdriel. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder en daarom is de linkerrijst ook dicht. A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Badhoeverdorp 2 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam staat bij Delft-Noord ook 2 kilometer file.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 Love uh -huh. weer een beetje te schemeren in Zalfort, hè En dan deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog weer? We draaiden de single van de Nederlandse Band Ten Sharp. Dat was joe, een mooie begin kan je niet meemaken, joh. Nee, geweldig. Ik zag jou ook helemaal, uh, helemaal, helemaal goed. Helemaal goed. Even helemaal weg. Helemaal, we. ja, even, ja Op de muziek. en ja, Het is mooi als je die koptelefoon dan opzet, want dan, dan, dan ontgaat je ook niks van die muziek. een stereo. Nummer. Prachtig nummer. Mooi. Het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag is alweer aangebroken. En we, nog, we staan natuurlijk nog bol van de informatie. Uiteraard gaan we om kwart over vier weer schakelen... voor het einde van de tweede helft van SV Zandvoort tegen, tegen VVA Spartaan. Eh, toch een beetje doodgebloed de wedstrijd de laatste keer... dat we Joop aan de telefoon hebben. Maar hopelijk dat het nog venijn nog in het staart kan zitten. En we verlieten Joop bij een stand van 1 tegen 1. Dat allemaal om kwart over vier. En wat hij al van ons ook nog te goed heeft... en echt, luisteraars, Formule 1, liefhebbers... Morgenmiddag twee uur, alle afspraken afzeggen... en gewoon voor de tv gaan staan en gaan, kijken naar, gaan zitten... en gaan kijken naar de ontknoping van de Formule 1-seizoen. 2015 wordt het Nico Rosberg, wordt het Lewis Hamilton. Wie staat op pal? Dat hoor je straks. Mm. De spanning stijgt. En dubbele punten ook nog. ga ik u ook allemaal nog uitleggen. Dat allemaal tegen de klok van half vijf. Uiteraard, het vaste item Dieren van de Week om half vijf ontbreekt ook niet. En die luistert naar de naam Nina. En het gedicht van de week, ja, we konden er tussen twee kiezen. Een hele sneuje en toch wel een andere die beter in de tijd van het jaar past. En dan hebben we het over het gedicht Verlanglijstje. Dus dat allemaal om kwart voor vijf. En natuurlijk nog veel muziek. Ja, we blijven een beetje bij de jaren tachtig muziek. Want wij hebben ze toen mooie muziek gemaakt. Ja, Ruud Jolsen, toen hebben ze hele mooie muziek gemaakt. Hele mooi. Hij gaat ook steeds meer jaren tachtig draaien hè? bij uh, Salt Forth Daar ben ik wel blij mee hoor, maar dan zegt hij... Ja, dat was helemaal niks. <laughs> toch vind ik deze wel leuk. Ja, deze vind je vast ook wel leuk. Hier is de Mary Jane Girls. De jaren 80 dat was uh, Sol en uit uh, ja, uh, in House. Het slot van de voetbalwedstrijd Joop. Ja, het is heel spannend nu, want soms is een aanval en hier is eigenlijk eigenlijk is hier een penalty en daar wordt niet voor gefloten. Want uh, Billy Visser, de Billy Visser, gaat 16 meter in het gebied in en die wordt gewoon onderuit geduwd. En uh, ja, de schijf fluit er niet voor. Maar het is nu wel in ieder geval een corner voor Zandvoort. Zandvoort dat uh, de laatste, nou, 15, uh, 20 minuten echt wel uh, de betere van het spel heeft. Maar dat heeft uh, ze nog niet uit kunnen drukken in doelpunten. Corner van uh, Remy uh, Driehuis. die uh, komt niet goed terecht, maar hij krijgt wel weer de bal terug. Zandvoort, het is zwaar in de aanval. En daar gaat weer een ze komen. En dat is, ja, ja! Wat een schitterende goal. Geweldig. Wat een prachtig toepunt. Patrick Koper. Kan zijn hoofd tegen daar zetten. En die de keeper En daar is hij echt. Ja, ik mag niet zeggen. Pisneidig. Maar doe het toch. Die keeper die is woedend daarover. En dat was ook echt nodig geweest. stond er echt een mannetje of uh, tien zonder voor zijn gezicht. En daar uh, ja. En toch komt Patrick Koper. Komt er boven uit. En die weet die bal in de hoek te werken. Met zijn hoofd. Sandford leidt uh, met. Uh, ja, nou. Uh, dat zal zijn. Anderhalf, twee, drie minuten. In ieder geval met 2-1. En dat zat er eigenlijk niet helemaal aan te komen. Want wij hadden eigenlijk al genoeg genomen met een ja, min of meer bloedeloos gelijkspel. 1-1. Maar het is niet anders. Dat, de Sandvoort leidt nu op dit moment. En uh, ja, dit is, uh, natuurlijk is dat een goede zaak. Want het is nog zo kort dag. Uh, uh, Amsterdam heeft. Uh, VVA heeft uh, kansen gehad. Absoluut in die tweede helft. En dat heeft Sandvoort ook gehad. Ja. En als hij dan wel dan er niet in gaat, dan wordt het echt heel spannend. En dat is nu, nu dus het geval. Ja, hij heeft afgetrokken. Uh, uh, uh, ja. Prachtige mooie zwalbe en dat gaat. Nou, nou, wat hier gebeurt, dat is ook heel raar. Uh, hey, ja, ja, ja, ja, die keeper die gaat er rare dingen doen uh, te tegenover een Die wil natuurlijk die bal snel hebben en dan uh, gaat hij ja, lopen duwen en, en schoppen. En, ja, er wordt verder niets uh, uh, meegedaan door die keeper, uh, Mol. Uh, Maurice Mol, die later ook is ingevallen voor, uh, voor, ja, ik weet niet meer voor wie, hoe goed. Maar het verstand van één bal bezit, Molly. Uh, op de helft, uh, dik op de helft van VVA, van, uh, van ja, dat uh, kan hij nog steeds bij zich houden. Er is alleen maar tijd, het is alleen maar tijd. Dat doet hij helemaal goed en hij heeft nog steeds een bal bezit. En nog, nee, nu is hij niet nieuws. Nee, nog steeds. En er wordt in zij gespeeld, dat kon nog steeds, links Gaat de 16 meter gebied in, kan hij er iets mee doen? Mol neemt het over, Mol neemt het over. En die kan niet uh, die bal beheersen. Maar hij heeft nog steeds de bal, en wordt, uh, nu uh, wordt hij neergelegd. Maar niet uh, met een uh, overtreding. dus CVA kan eruit komen en dan moet de zijn verdediging weer op gaan letten. Want dan wordt het gewoon weer gevaarlijk. En daar, uh, daar moet je dus uh, niet willen eigenlijk. Goed, uh, nog steeds uh, wordt er. Aangevallen door VVA. De Spartaan gaat 16 meter gemiddeld in, wordt weer weggewerkt. En dat is een cornerbal. Een corner. Uh, de tijd staat al lang op 90 minuten. Oh. <coughs> een cornerbal verstandig gezien aan de rechterkant van het alles van voor terug. Er staat er niet één meer voor in, ook Colin een niet. Ook die gaat nu terug om te helpen bij zijn verdediging. Er gaat die bal komen. Een hoge bal. Goed geplaatst. En van, de van de zij zijn natuurlijk aanvallen. Maar Jans, die kon nog net met zijn vingers eraan komen. Om die bal weg te werken. Maar het is nu nog, nu weer zeven uh, uh, jaar de Spartaan dat in balbezit is. Wordt die bal diep gespeeld? Wordt er iets mee gedaan? Ja, er wordt zeker iets mee gedaan. En nu is het standvoort. Die kan die bal wegwerken. Goed gedaan. Prima, uitstekend. En, uh, dit is het eindsejaal voor de schuizetten. Stam wint met 2-1. Lekker, oh ja. lekker. Ja, echt. En, en, ja, ik denk, loon naar werken. Nou, goede berichten dus voor uh, SV Salvoort. Weer een winst. Ja. Heerlijk, Joop. Ja, dat is wel lekker. Het We wordt ook wel weer een keer tijd, natuurlijk. Hè. Ja, precies. <racht> en dat oh, precies en, en, tegen de, deze club, hè? Uh, Je die, zei het aan het ja, begin. gezien de huidige stand van de, van de ranglijst... gaat stand van nu over VVA heen. Dan weet ik niet wat, partij, uh, wat de vroeger hebben gedaan... die net onder ons staan of net boven. Dus dat is even afwachten wat die uitslagen zijn. En dan uh, ja, gewoon lekker weer naar boven kijken. Kijk, helemaal goed. Dankjewel. Joop, een heel fijn weekend. Goed is gelukt. Uh, ja, de veteranen die hebben trouwens uh, of die zijn ook aan het voetballen. Om drie uur is die wedstrijd begonnen. Ze spelen vandaag uit tegen Bloemendaal. En ik uh, kan doorgeven, de ruststand is daar momenteel 1 tegen 1. Ook die wedstrijd houden we in de gaten voor je bij CFM Sanford. Hier is Dusty. runs away with the day. Wat een heerlijke nieuwe single, hè? De nieuwe single van Avicii. Hallo. En dat was de days. Zijn we aangekomen bij de kwalificatie van de Formule 1. Wie heeft deze vandaag gewonnen? CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, hou ons niet langer in spanning, meneer Vos. Doe ik toch? Go ahead. Doe ik toch, want we gaan eerst even... Hmm. Want morgen uh, is het zo, alsof, dan maakt het Formule 1 circus zich op voor de grote climax in Abu Dhabi. De laatste Grand Prix van het jaar moet uitwijzen welke Mercedes coureur met de wereldtitel aan de haal gaat. Is het klasmensleider Lewis Hamilton of wordt het toch zijn vroeggenoot Nico Rosberg? Het verschil tussen de racende Kemphanen bedraagt 17 punten... maar omdat de winnaar van de laatste race dubbele punten krijgt, wel 50... ligt de strijd nog volledig open. Als Rosberg uh, de race in de woestijn staat wint... en Hamilton wordt tweede, dan krijgt hij 36 punten... dan gaat de titel naar de Brit. Wordt Hamilton slechts derde, goed voor 30 punten... dan is Rosberg bij een zege alsnog wereldkampioen. Overigens staat de nummer 3 van het eindkansement al vast. Daniel Ricciardo van Red Bull kan Hamilton en Rosberg niet meer bedreigen. En is niet meer te achterhalen voor de huidige nummer 4 en 5. Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Nou, nog even snel. Lewis Hamilton die staat dus nu uh, uh, aan kop met het kampioenschap met 334 punten. En Nico Rosberg met, staat tweede met 317 punten. Mocht Nico Rosberg morgen als eerste eindigen, dan komt hij op 367 punten. Mocht Lewis Hamilton tweede worden, dan komt hij op 370. En u hebt het al geraden, dan, heeft, dan is op drie punten verschil... Lewis Hamilton wereldkampioen Formule 1 2015. Maar hoe ziet de startopstelling eruit? Ja, kom op. Goed, op <gacht> Paul vertrekt Nico. Nico Rosberg, Mercedes Grand Prix. Gevolgd door, ja zeker, Lewis Hamilton op twee, Mercedes Grand Prix. Dan hebben we Valerie Bottas en vier, Massa. Vijf, Daniel Ricciardo en zes, Bastian Vettel. Zevende, Kiat, acht, Button en negen, Rijkonen. Dus opal nogmaals Nico Rosberg. En als hij naar rechts kijkt, iets naar achteren... dan staat daar Lewis Hamilton. Het belooft dus een hele spannende race te worden morgen. Gaan de Kemphanen voor eigen gewin? Of ja, je weet niet wat er zijn, de teamorders... We zullen het morgen vanaf twee uur live kunnen volgen op een speciale sportkanaal. En ook op de BBC zenden we hem ook live uit. En dan zal het ook, ook België wel live uitzenden. En jouw ogen die zijn ook gericht op die race morgen. Morgen, uh, wij volgen vanuit de studio de race uh, per seconde, om het zo maar eens te zeggen. Dus Formule 1-fans, morgenmiddag een climax in Abu Dhabi. En ook te volgen bij CFF Sanford tussen 2 en 5 bij Sanford op zondag. Ja, van de race komen we ook meteen op show, hè, want die race ook. Hier is passie. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon. Maar we wisten allebei, er komt een tijd. Die zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. Vraag Is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op het witte paad is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Dus. Meteen achter de race report van de Formule 1, die morgen gaat plaatsvinden, was deze plaats hier toepasselijk. Door de passie van Clouseau. En daarmee is het uh, half vijf geweest. Tijd voor het dier van de week. Ja, en we gaan nu dus richting de katten. Hadden we laatste week meestal een hond in de aanbieding, maar nu is het een kat. En wel een vrouwtjeskat. Het is kortharig en ze, de leeftijd wordt geschat op een jaar of negen of iets ouder. Ze kan eventueel wel bij andere katten, maar absoluut niet bij honden. En ook kinderen is ze niet erg van gecharmeerd. Ze is geholpen en ze heeft, uh, of ze speciale zorg heeft, is onbekend. Ze hoeft niet naar buiten, maar ze wordt ook niet graag aangehaald. Over wie hebben we het dan? Over Nina. Nina is een beetje een verlegen kat. En als je haar eenmaal kent, dan wil ze wel geaaid worden en komt ze op schoot. Ze heeft altijd alleen gewoond, dus vindt kinderen eng en ook andere katten en honden. Nina is een binnenkat en ze krijgt speciaal voer, namelijk blaasgruisvoer. Ja ja. En Nina verblijft momenteel maar uh, in het dierenhuis Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 571 3888 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl want ook Nina verdient een thuis. En morgen weer meer dier van de week ook dan weer om half vijf... bij Zandvoort op zondag. Jawel, we gaan op naar het gedicht van de dag. Weer zo'n mooi gedicht, hè? Het verlanglijsten. Wat staat erop? Je hoort het zo meteen. Eind jaren 80, begin jaren 90, nog de dienstplicht in Nederland. En dan ging er een vriend van je dienst in. weet je wel? En dan, uh, als je een radiosendertje ergens op zolder, denk ik van nou. We draaien gewoon even deze plaats voor hem. Hier is uh, Status Quo. En in the Army nou. Ja. Dus is een uh, toepasselijke plaats. We blijven hem leuk vinden bij CFM. Vandaar dat je hem ook geregeld langs hoort komen bij ons. Nou, zo dadelijk, dus het gedicht van de dag. Het verlanglijstje. Maar eerst deze van de Breakfast Club. 7 minuten lang hoorde je hem bij CFN komen. We noemen het een 12 inch. Jawel, de ziel van de Breakfast Club hoorde je. En Ride on Track. Nou, het is inmiddels kwart voor de vijf geweest. Schemerig zon Maar we zijn er helemaal klaar voor, Albert-Jan. Het gedicht van de dag. En uh, vandaag is weer zo'n mooi gedicht. Het heet Het Verlanglijstje. En ik ben heel benieuwd wat er op het verlanglijstje staat. Hoor het in het gedicht van de dag. Er zijn van die mensen die vragen van alles. En sommige mensen, die vragen maar wat. Er zijn van die mensen die hebben geen wensen. Ik heb nooit echte wensen gehad. Sommige mensen zijn echt bedachtzaam. Anderen geven toe aan een grill. Sommigen weten niet echt wat ze willen. Maar ik, ik weet dit jaar precies wat ik wil. Er zijn van die mensen die hebben al alles. En zelfs alles is nog dubbel, ze grijpen nooit mis. Maar is er zijn ook van wie, voor wie een wc-rol nog te kort is. Voor een verlanglijstje zoals het is. Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen. Totdat jij, jij met die zak naar Spanje verdween.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 Het gedicht van de dag bij CFM. Wat een wonderschoon gedicht weer, Albert-Jan. Kom het je bekend voor? Ja, ik ja. kom me heel bekend voor. Het verlanglijstje, hoor je. En je had het nog even over de zak. Ja. Bedoel je dat letterlijk nee, of figuurlijk? figuurlijk. Ja, figuurlijk. Uiteraard. Voelde, dat vermoed ik al, oh. dat vermoed ik al. Nou, morgen weer een gedicht van de dag bij CFM. Dus mocht je ook nog een uh, gedicht willen horen op de radio... laat het CFM weten en stuur jouw gedicht naar cfm. Redactie at cfmsandvoort.nl Redactie at cfmsandvoort.nl Wie weet, misschien hoor jij je gedicht al terug bij ons op de radio. Of verlanglijstje gesproken. No, deze Doe is aan de... Lang. zomeravond Verschrikkelijk cliché Je keek naar mij en vroeg me Ga je met me mee? Ik had toen B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 Zo'n mooie gedicht van de dag, het verlanglijstje, draait door de 2 0 stop siv Sister Quincy en Verlangen, gevolgd door deze van de Sister Sledge en Thinking of You. Het einde nadert van dit programma Zandvoort op zaterdag, maar Albert-Jan heeft vast en zeker, Albert-Jan er nog wat golfnieuws? Ja, golfnieuws. Maar allereerst nog even een oproep voor de liefhebbers van het programma De Vinieljaren. Iedere woensdag van 2 tot 4. Gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen en zijn charmante assistente Angela de Groot. Angela de Koning moet ik zeggen. Uh, de Vinyljaren. Uh, alleen viniel. Het is weer het einde van het jaar. Dus het is weer tijd om te gaan stemmen op de platen die Ruud afgelopen jaar gedraaid heeft tijdens de Vinieljaren. De lijst met de uh, platen die gedraaid zijn het afgelopen seizoen... kunt u terugvinden op www.devinieljaren.webklik.nl. Www Daar kunt u op uw favoriete vinylplaten gaan, gaan stemmen. En de, de stemming sluit op 10 december. En de uitzending is? 17 december. 17 december. Van 1 tot 5. Dus ik zou zeggen, viniel, liefhebbers, ga stemmen. Want dat belooft dan weer een prachtig mooie uitzending te worden. Wellicht een verlengde uitzending. Geen twee uur, maar wellicht misschien wel drie uur. Maar daar heb ik het met Ruud nog wel even over. Maar in ieder geval, u kunt stemmen. Dus de dus, lijsten zijn bekend. De lijst is bekend en u kunt stemmen tot 10 december. Dan gaan we wederom even naar Abu Dhabi. Niet voor de Formule 1, maar wel voor het golf. Want het grote prestigieuze afsluittoernooi wordt momenteel verspeeld in Dubai. En de Nederlander Joost Luiten die doet het niet onverdienstelijk. Sterker nog, hij doet het redelijk goed. Hij staat na dag 3 gedeeld achtste met een totaalscore van min 9. En hij heeft zelfs vandaag een rondje gelopen, een 18 hals met min 4. Dus zijn totale score is nu min 9. De leider is nog steeds de Spanjaard, Cabrero Bello. Die staat op min 14. Die heeft vandaag de baan op min 7 gespeeld. En is staat dus nu op een totaal van min 17. Morgenochtend vanaf half 9 kunt u weer via het sportkanaal live. De vierde dag van de golfactiviteiten van Joost volgen. Uh, op dat speciale tv-net. En natuurlijk morgen om twee uur... de ontknoping in de Formule 1... met niemand minder dan Lime, uh, uh, uh, Hamilton, Lewis Hamilton... en Nico Rosberg. Wie van de twee gaat het worden? Het wordt een rekensommetje. En dan gaan we nog even naar het voetbal. We hebben vandaag uh, gehad de wedstrijd SV Sanford 1... tegen VVA uh, uit uh, Amsterdam. Die wedstrijd is uh, geëindigd in een winst... voor uh, SV Sanford 1-2-1 is de eindstand van die wedstrijd. De andere wedstrijd, de veteranen eens ze speelden vandaag uit tegen Bloemendaal. Stonden 1-1 gelijk bij rust, maar toch is het in de tweede helft helemaal fout gegaan. En is uh, die eindstand geworden 4-1 verlies. O oh jee. O oh jee, inderdaad. <laughs> het zit erop voor ons. Nog een ja. uh, kleine minuut. What's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve, achieve what? what's in your mind's eye. Right, this is what you believe you should gain. Uh -huh. Satisfaction becomes a shining example. A test as a sample of a new race. A handful to buy positivity. You mean flow? Well, like electricity, So, you see a clear